Wij, wij beginnen de les van Zogar, 63. Pagina 0, 50. En wij staan in de linker kolom de regel 4. Zoals so we hebben afgesproken, we gaan nu elke uh, week extra half uurtje doen nu, en ja zoger. en ik doe thuis wat een beetje van dat tablet. Dan uh, kunnen jullie thuis rustig bestuderen. De regel 4 behandelt twee letters Oot Dalet en Gimel. En wij hadden vorige keer de zogers zelf gelezen, ja? Dat hadden we gelezen. Dus de Oot Lame Dwaf van deze pagina hebben uh, we gelezen. Uh, Tot regel 11 hebben we uitgelezen. Ja, goed. Dus wij beginnen dan vanaf de regel 12 van de linkerkolom. Dus die twee letters, Dalet en Gimel, ook zij zijn aan elkaar, hoe zeg je dat, bestemd voor elkaar. En moeten naast elkaar blijven. En mogen niet uit elkaar gerukt worden. Zoals we bij dat geleerd. De letter Dalet is, komt van het woord uh, Dalut, Dalit, uh, arm, armzalig, omdat het malchut is. We hebben geleerd dat malchut is, al die 6000 jaar van de correctie kan ze niet ontvangen. En alleen ontvangt ze alleen wat ze van Zeranpien ontvangt. Maar voor zichzelf, zichzelf kan ze dat niet, Z zichzelf kan ze niet uh, voor zichzelf ontvangen, zelfstandig. En de letter Gimel is, staat een graatje boven. Eentje boven, maar dan is het in het hoofd. Als we kijken naar de tien sferen, kijk, nu naar, kunnen we zeggen beter, naar de 22 letters van het alfabet. Dan zien we, Gimel staat op de derde plaats. Dat is Bina. En Bina behoort bij het hoofd. Dus in het hoofd komt daar een licht, uh, Gar we noemen dat de eerste drie. En dat is licht wat reding heeft, lichthochma en de vierde letter is begin is Dalet, en Dalet is begin van, wat is de vierde Sfira? Dalet is dan de, onder de bina, is ja, geset. dus al die zes, zes, zes spheraar onderste, maar dat is dan de vierde letter als het ware de malgoed, de Dalet de letter Dalet, de vierde letter staat als het ware onder haar hoede. En die dallet kan op zichzelf niets ontvangen uh, niet behalve die van die gemel van Zerenpien en die gemel die ontvangt weer van de Bina, is Bina van Zerenpien. We hebben het geleerd in de ik sta staat hier in de het begin van dit, aan het begin van de wat we hebben geleerd daar even daar staat het ergens. Dat we hebben dat geleerd. Dat die gimmel van Serenpindion, die bina dus waarin ze Serenpindion vangt weer van de bina, van de van de bina. En dat is dan een puur licht. Dat is wel weliswaar chassadim, maar dat is uit het hoofd. Hasadim is geweldig. Dus dan ontvangt die malgoed uh, eigenlijk chassadim uit het hoofd. Dus. En nou, dat is een geweldige zaak voor, de, voor een malgoed die in principe kan wel gogma uh, heeft, als het ware, gogma, maar kan niet, gogma niet ervaren. Ja, de malgoed die zit wel, die heeft alles licht in zichzelf. Maar die kan het niet ervaren zonder chassadim. En de chassadim kan ze ontvangen alleen maar van zeer en pin. Al die verhoudingen zullen we leren langzamerhand. Dat zal, zal voor ons echt helder zijn. Het is geen uh, iets wat, wat... ...moeilijke zaak. Het is gewoon ervaren, die verhoudingen. En daarom... ...we hebben geleerd ook over die letter Dalet... ...dat wanneer als de mensen dan... Uh, Zondige, dan kan tot de dalet, tot de letter dalet, kan strekken de onreine kracht. Herinner je nog? En waarbij dan van die dalet, dat hoekje van de dalet, ja, dat hoekje van de dalet, dat wordt als het ware afgerond, afgebijten door onreine kracht. En dan wordt het de letter res. We hebben dat geleerd, ja? herinnert je nog? Dan wordt het als het ware letter res. En uh, omdat ja, de onreine kracht, die denkt dat die dan zonder die. Waarom was het zo so, daar? Als het onreine kracht, die wordt res, die maakt van de letter Dalet, maakt die res. Van dat hoekje, dat hoekje van de letter Dalet, is een chassadim. Chassadim, die, die de letter Dalet als malchut ontvangt van die gimmel. En daarom moet natuurlijk de letter daar let, zichzelf bescheiden houden, ja? op haar plaats. En wel onder zeer aanpien, nu Het moet wel blijven onder zeer aanpien, niet, niet menen bij zichzelf dat zij ze, zelf uh, het licht kan aantrekken an, uh, of zo. Want anders wordt hij dan als er tot res. En dan, wat is de res? is geen dat uithoekid, is er niet meer, dus chassadim is er niet, als er bij nukwa of de letter dalet, geen chassadim zijn, dan is het niets, kan ze niets ervaren. Dan is ze arm, echt arm, heet het, dan wordt ze dan rash. Dat is rash, maar de woord rash is dan, betekent armzalig. Dan die dalet wordt tot rash. Rush is arm, armzalig. En wanneer ze dalet is, zij is weliswaar ook arm, ja? ze, want Dalet is, uh, de vertaling van Dalet is uh, Dalut, is armoede, armoede. Maar toch armoede, maar toch ontvangt ze Chassadim van die Gimmel, wanneer zij beide naast elkaar staan. Wanneer die, ja, die Dalet put van die, staat onder die Gimmel. Dus zij zijn verplicht onder elkaar te moeten staan... En niet dat die Dalit zichzelf kan vanen, dat zij zelfstandig kan dat doen zonder die letter Gimmer. Dat is een hele betoog daarover. En anders wordt ze als Rash, die Dalit. En Resh, resh, resh is dan het Hebreeuwse woord. Daarvoor is dezelfde letters Rash, re, uh, Jud uh, en Shin. Maar dat, wordt, ge, ge, dat, is, dat, dat is, uit, wordt uitgesproken als ras. Maar dat betekent armoede. Armoede van de trots zijn. Ja? De ene armoede, wanneer de letter de mal goed als dalet, ze is wel armoedig. Maar zij is wel rijk aan chassidim. Nou, dat is geweldig. Kijk maar, ze kan leven. Ze kan 6000 jaar ze kan ontvangen. Ze kan genieten, als het ware. Ze kan ook doorgeven aan de lager. Maar wanneer, ze, wanneer ze, uh, men zondigt, dan veroorzaakt men dat, die Dalit, dat het hoekje van de Dalit wordt afge, afge, afge, afgebijt, als het ware, door die onreine krachten. En dan wordt het van de Gassadim. Een chassadien heeft ze niet, dan wordt ze Dan Wordt ze dan arm, arm maar van, waar van dat? Arm door trots. Dan zijn ze, ja, door trots betekent door onreine krachten. Want niets anders is onreine kracht. Onreine kracht betekent ook inderdaad dat mens uh, gewoon een nare gedachte in zichzelf, nare geest of nare gedachte, de mens in zijn hoofd haalt. Niet Geen andere manier om, om, om, om, om, om zichzelf bloot te stellen aan de onreine kracht. Alleen door gewoon niet luisteren, uh, gewoon nare gedachten in jezelf opnemen en niet waakzaam zijn om die op uh, weg te schudden van zichzelf. Dus geen controle hebben aan zichzelf... en gewoon laten gebeuren aan jezelf... door die, door die aantekeningen van die onreine krachten... toegeven eraan. En steeds minder moeten we toegeven. Eigenlijk, de hele studie is van ons is gericht om de reding te aanvaarden. Ja? Gewoon aanvaarden, dat is niets anders... Is Alleen aanvaarden moeten we dat wel. En dat is onze studie. De hele studie van ons is dat. Want dat is niets anders. De Torah is, is gegeven en de Torah is gegeven. Om redding daardoor te ontvangen. Dat de mens gereed wordt door alles wat onrein is. Onreinig gedacht, et cetera, et cetera. En zien we dat hele, als rode draad hier een hele Zoger. Is alleen sprake van die twee krachten en hoe die in elkaar zitten, et cetera, et cetera. En tegelijkertijd kunnen we, ze niet, kunnen we die, on, die klipot niet uh, negeren. Het is ook een kracht. Die moeten we wel gebruiken, maar we moeten die op, op de manier gebruiken dat dit uh, opbouwend wordt. Niet uit de weg lopen van die, onrein, van die klipot, absoluut natuurlijk verschrikkelijk vaak, dat wij zien dat het onmogelijk is. Het is onmogelijk als wij waarlijk kijken naar de realiteit, hoe dat vooral ik lees clear dat wij jullie voelen, iedereen voelt aan zichzelf, maar ook wat ik leer bij zoger, is onmogelijk. Voor de mens om tegen die de koning van deze wereld, als het ware, voordat wij Correcties doen, et cetera. Om aan de wens om te ontvangen, te ontsnappen. Onmogelijk. En dan moeten we alleen maar door zichzelf uh, klein op te stellen ten aanzien van het licht van de schepper. En steeds vragen de schepper om jou te helpen, dat kan. Zoals, ja, zoals de schepper zei tegen Moshe. Ga naar Egypte daar, naar de farao. en is wie ben ik? Hij voelde zichzelf klein, Moshe, ten aanzien van de farao. Hij wist wat de farao was, in, in zichzelf. Dan zeg je tegen hem, kom jongen, ik ga met je mee. Dan ging je wel mee. Dus altijd van binnen jezelf zeggen tegen jezelf, help me, ga met mij me mee. Weet je wat? In elke opmerk probeer je wel te winnen in jouw klein, onreine kracht. Niet denken dat jij zelf dat kan. Natuurlijk moet je eerst alles proberen te doen wat jij kan. Natuurlijk. Alles wat jij in jouw krachten is. Niet anders, niet direct schrijven dat. Maar eerst proberen alles in je krachten te doen om te overwinnen. Wat hoeft te overwinnen Je hebt een, een, een bepaalde gedachte in je hoofd. Wat onrein is. En jij kan jezelf niet bevrijden daarvan. Jij moet proberen over iets anders te denken. Over goede dingen te denken. Totdat jij voelt dat jij het niet kan. Dat, jij, dat blijft jou toch wel dat achtervolgend zo'n gedachte. Als je al uh, inspanningen hebt geleverd en je voelt... Nou, tot hier verder kan ik niets meer doen. Dat is geweldig als je toegeeft dat jij niet kan. Begrijp je dat? Als ik hoor dat iemand zegt... Ja, ik kan het zelf. Ik kan het, dan is het niet meer. Dan, is het, dan hoeft hij niet eens bij ons te leren. Je? Onthoud dat erg goed... Wij zijn realistisch. Wij kunnen dat niet. En dat is een geweldige bevatting. Als wij zeggen wij kunnen, we kunnen dat niet. Maar geen niet apathisch weer worden. Ja? Niet op die manier zeggen. Je kan het niet. Waarbij jij geeft op. Aan de ene kant is het net of je geeft op. Jouw eigen krachten. Maar aan de andere kant. Vertrouwen moet je hebben dat jij gered wordt. En door die vertrouwen. Dat vertrouwen. Door, dat, dat is geloof. Dat geloof, dat maakt, als het ware, een, een, een plonke, maakt een zo'n omhulsel. Ja, zo'n uh, wolkje. Wolkje waarbij die onreine krachten, dan kunnen er niet meer daarin komen. dat wolkje, dat wolkje maakt dat geloof. En dat geloof, dat is wat je zegt tegen de schepper, help mij. En dan word je geholpen. De, hoe? De ogen gaan open. Alle andere uh, plaatsen in jou die, die krijgen licht chassadim. Dat betekent dat chassadim te kort is. Dan verkrijg je die chassadim door te zeggen, ik kan dat niet. Ja, opbouwend zeggen, wat doe je daarmee? Jij legt jezelf, wat doe je daarmee uh, krachtmatig, krachtsmatig. Jij hebt alle krachten omhoog daarmee, ik kan dat niet. Betekent, als je zegt ik kan, betekent dat jij... Trekt naar beneden qua krachten. U kan het wel, naar beneden trekken. Dat is dan, gaat naar de verdoemenis. En als je zegt, ik kan het niet, dan breng je dat omhoog. En daardoor, verkrijg je dan, omdat jij hebt omhoog gebracht die krachten jou als het ware jouw wens, kleiner gemaakt. Daardoor verkrijg je chassadin. En die chassadin, dat is al de redding voor jou. Op dat moment. Dat is steeds staat in de gaten houden. Maar toegeven. En wensen van jouw studie. Dat het jouw redding geeft. Dan heeft het zin. Okay. Dat, is, uh, dat is geweldig. Dat is wat wij leren. Als je dat echt op die manier doet. Dat jij het ziet als redding. Uh, nou, dat was die over die, even in het kort, over die. We zitten nu dus in de dalet en gimmer, die twee letters die aan elkaar aangewezen zijn. En als je dan samen bij elkaar zee brengt, dalet en gimmer, dan wordt het een woord dagge, als vis. Dan gaat de mens als het ware als vis zwemmen in het water door die, waarom, de ene die helpt de ander, beide die helpen, de ene die, zo zien, de twaalf, de, let, de regel twaalf, de linker kolom, de pagina, nun. bijuradvarim, het volgende woord na de komma, daar is in plaats van hij hey, moet het het zijn, het is, een beetje gescand, niet zo mooi. Dus in plaats van die B staat het BED, hey en JUT. Het moet het niet een hey, maar het moet een het zijn. Oké. Okay. BEGINA DALET BEGINA GADALET niet bara, 13 BEJURADWARIN 12 Uitleg van woorden het dalet het vierde, het. De letter Dalet. is qua uitgelegd. We hebben dat geleerd zoals ik aan in Nieuw-Even daarvoor heb verteld, ja? Over die reis, dat letter reis, dat het Dalet. et cetera, that. Dat is wat hij bedoelde dat hij laat het zien waar het is. De hij zegt, je kan daar kijken in de oud kan Dus Het is 24. In de oort 24 kan je dat terugkijken. Terugzien. We hebben dat toen uitvoerig dat behandeld. En ik heb nu eventjes verteld de 13. We niet bij R. scham. 14. שהדדל מיכבלת שפה מיהגימל והזבית שלה 15 שעל גגה וולטת בחסדים בכל מקום ערל toch wel בכל מקום יש כוח לסתר אחר זסטין ליהחס להפרידה Dole zaievba, ot räs zaifentin weşuva na sta räs umisken, aen sham. Ais verweesno ons daarantoen toch hadi ons een beetje uitgelegd. 13. Wanneer bijer sham en het is daar, het is is het uitgelegd. 14 she heeft letter ondanks het feit, she had dalet feit, ze heeft Gimel, feit, ze heeft het feit, ze zavit. het feit, ze heeft het feit, en het, hoek, en het hoek van haar. Van die letter dalet, ja? Van die twee balkjes. En daar is een hoek. Vijftien. Uh, en de hoek van haar dat boven haar bovenaan op haar dak is. Dat dak van de rechterkant. Bolet het bij chassadim. Die uitsteekt in chassadim. Hebben we dat geleerd? Ja, die zei toch chassadim, ja? Mikorma kom, deze men, toch, jes la sitra achra, er is kracht bij sitra achra, bij de onreine kracht, zestien, lea gesba, om haar aan te grepen, leha frida, om haar af doen scheden, zajef, ba, en om haar te vervalsen in haar, om in haar te vervalsen, oot, uh, Resh. Om haar te vervalsen totdat het woord, het boek en de letter res wordt, ja? Ja, dat hoekje wordt afge, afge, afge, afgehakt, afgehakt, afgehakt, als het ware. Afgebijt. 17. Veshovna sta, en ze is opnieuw geworden. Rush om Rush. zie dat, ras is net als resh, als de letter resh wordt geschreven. Alleen de letter R zeggen weer maar R betekent armzalig, en ze is weer armzalig geworden. Uh, Omis, omisken, en omisken is ook is ook zoiets als zo een. In, in nou ja, yeah, ook misken, maar ook, ook zielig in de zin ook in de zin van, van ook armzalig, armoede, armoedig. Ayensham. Uh, Zidar, daar, lees daar, maar Punt. We katuw. Dai. achtin, Lechon. Lemehave da imda. Klomar. Aten. Tsrihot. Negentien. Lechmira tira. Shetokalna. Lemehave da imda. We ta dat speelde dadelijk. De ga miskenin, lo 21 jdbatun min alma. Kiers koach belu omad belu omad 22 beneken. Ole heishev hamalchut hanikra hanikra ola olam levchinat. Rijsh en nog om vol volgende pakhina. Rijsh, eerste om ligmol imagon tivo. tve. is as Crijchin leitaruta deletata, Le miskane, kedei lahazik et haddalet, le kabel min haginem. Let op, erg belangrijk We zullen zien hierin ook de wetten die ook in onze wereld, als het ware, weer zinbeelden, zinnebeelden gevoelbaar zijn, ook ervaren worden, Net op, zegt. We zesha, we, zesha, we zesha maar, en dat is wat hij zegt in de zoger 17, na de punt. Dai legoon, genoeg is het voor jullie. Ja, het is moet voor jullie genoeg zijn. En we weten dat dai betekent genoeg, betekent dat het grens wordt gegeven. Ja, we hebben dat geleerd. Dai betekent, dat is een zege, grote zege, dat men zegt dai, de schepper, dat is grens van jou. Da, ila, Het is genoeg voor jullie, 18. Le me daim da, om te zijn, een bij een, een bij elkaar te zijn. Klomaar, dat wil zeggen. Aten zrichot jullie dienen. Aten zrichot richot in de jullie hebben een, een, een extra, extra. Bescherming nodig, schmira is bescherming. Extra bescherming nodig. Om te zijn naast elkaar. Om naast elkaar te zijn moet je bescherming hebben. Waarom? Er zijn altijd krachten die twee, die twee geliefden, twee bestemden voor elkaar, die willen graag uit elkaar rukken. Eigenlijk? Die Gimelendale. Dus jullie moeten wel een zekere bescherming hebben jullie nodig. Nou, en als een letter of twee letters bescherming nodig hebben, kan je daarmee de wereld laten schepen? Natuurlijk niet. Nee? Dat kan dat niet. Eigenlijk hebben we dat geleerd. Ja? Als er bescherming is, als er iets bescherming behoeft, nou, dan als iets zichzelf niet kan beschermen, dan laat, dan, hoe kan die dan, dan anderen beschermen? Uh, twintig we hebben gimel ta Spiele dalet en dus, dat de, de letter gimel Zal geven aan de letter dalet overvloed geven aan de letter dalet de ha miskanin, miskanin omdat waarom is dat zo de ha, om omdat miskanin law it batli it batlon min alma let over omdat de armen zullen nooit, nooit, uh, uh, zeggen zeg dat, hoe zeg batlon is it, nooit zullen van de wereld, uh, for, for, zullen, nooit zullen van de wereld uh, ophouden, nooit zullen ophouden te bestaan. Zo so, kun je zeggen. Lehit, lehit, batlon, le le le uh, batloon. Nooit zullen ophouden te bestaan, armu armu, armu, armoede. Armo, armo ook dat is natuurlijk ook geestelijk bedoeld. Kie <coughs> ki yes, je yes, vertalen? Kie yes, je kocht bij ole maatla le bij Waarom zeg je dat? De zullen wat betekent dat? De armen zullen nooit ophouden te bestaan. Omdat zegt omdat altijd bestaat een kracht. Daar tegenover, tegenover de, de letter Gimel, altijd bestaat de kracht van Xitra, van onreine kracht. Dus de andere, die moet altijd, als het ware, die blijft arm, die heeft nodig de hulp van die letter Gimel, de letter Dalit heeft hulp van de letter Gimel, zegt hij. Omdat altijd zullen dan de armoedigen zullen blijven bestaan, eh... Uh, Eigenlijk staat het, zullen niet weggecijferd worden van de wereld. Kan het? Ze zullen niet weg. worden. Jez Koech omdat er is Koech daar tegenover. Van die heilige. Leg hem bij om tussen hen scheiding te maken. U leeg malgoed en de malgoed laten terugkeren. Door die krachten, door die. Hani Kra. Om de malgoed, die heet wereld. Om die terug te laten komen. Leef je he naar, naar, het, naar het stadium. rash Armoede. Uh, om is kanuta, En zieligheid we trichim legmol ijma gei hem tivo en men dient aan die arme dient men uh, met hen het goede te doen, dus liefdadigheid te doen, et cetera, et cetera het is in het geestelijke maar kijk nou hoe dat allemaal is in, ook in, de, in wat we zeggen, we kunnen ook in onze wereld zien twee, schaaz trichim lietaruta deletata dat men dient van de die dient te hebben opwekking van beneden, Let over die zegt dat men dient om die dat dient te hebben opwekking van beneden, letten zodaka drie lemiscanen om zeg dat zodaka om de nee om dat geld om geld om ar de om de liefdadigheid ja aan liefdadigheid geven aan de armen Zie je dat? Kijk waarom is het, waarom is het nodig? Kijk in onze wereld Kijk is het allemaal nodig. wat Kijk wat hij zegt. Kijk waarom is zegt. Kijk wat hij zegt. Kijk wat hij zegt. Kijk zegt. Kijk de letter zegt. Kijk wat hij zegt. Kijk wat hij zegt. de letter hij so zal kunnen ontvangen van de letter, gimmel, uh, de letter dalet, sorry, omdat de, de letter dalet, nog een keer, gedeleaghazier het ood had om de letter dalet terug te laten keren op zijn plaats, Lekker b, mina opdat die letter dalet zou gaan ontvangen van de letter Gimel. Dus wat is nu bijvoorbeeld in onze wereld? Wat moet, je, wat moet, de, de, moet, de, wat moet de mens beoogen wanneer die geeft aan liefdadigheid? Niet moet je kijken naar die mensen die naar zijn zielige voorkomen. En je denkt, hoe arm is die. Oei, ben ik goed dat ik hem zo goed doe. Dan is het niets dat wat je doet. Maar wanneer je dat geeft, moet je denken zo. Door mijn daad wat ik nu doe, vervul ik de, het voorschrift van de schepper. Welke voorschrift is dat? Dat de letter Gimel moet altijd geven aan de letter Dalet. En ik kan nu geven aan die letter Dalet, iemand die bijvoorbeeld arm is of doet er niet hoeveel, welke toestand dan ook. Dan zeg je dat ik geef het aan hem nu, dan mijn daad is net zo, so daarmee, door mijn daad, van binnen moet ik intentie hebben dat ik breng de letter Dalet, dit armoedige, die breng ik dan naast die gever in het hogere. Ja, ik ben dan net zo so, als dan de letter Gimel, als het ware. Die geeft dan die Dalet. Ja, dus ik breng die letter dalet daarmee in de, in de wereld at Zilud. Ik breng dan like, die letter Dalet naar de letter Gimel. Ja, net zoals so, de vader s'nachts doet. Uh, een baby dan uh, schreeuwt, en de moeder is natuurlijk een schreeuwt. En de moeder is moe natuurlijk, de hele dag met al die bezig zijn met het kind, met die luiers en van alles. En zij wil slapen, en die vader die wordt wakker dan. En je neemt weer dat kindje, dat schreeuwend monstertje, en je brengt het licht bij haar borst. Zo dat hij doet het, weet je, zo zie je dat ook. Zo so moet ook de mens dat doen, als het ware op aarde, dat... Wanneer je dat doet, dat de, de, de, de, de bedoeling bij jou is om die Dalit te brengen, armoedige, armzalige Dalit, zoals dat kind ook is. Het is allemaal niets. Hij heeft absoluut allemaal aangewezen is aan, het, aan, aan, aan zijn ouders, als het ware. Dat, dat jij die Dalit brengt aan de Gimel, naast elkaar. Want dan, dan kan de Gimmel geven aan die Dalit. Ja, dan kan je dan die die laten zuigen aan die Dalit, aan de zuigeling, kan die laten zuigen, dat die dat, die dat ontvangt. En dat zit dus, zoals we dat zien, in, inherent in, de, in het besturingssysteem van het heelal. En, maar bestaat wel een gevaar dat, dat tussen die twee aangehechten aan elkaar, zoals Dalit en gimmel dat er Tussen hen kan wel eh, onreine kracht, als het ware, binnenkomen binnen en hen af te, af te, af te scheiden. Af te scheiden maar alleen door de daden van de mens. Dus alleen de mens hier op aarde, die kan, eh, die is eigenlijk. De meester van, of die dat, of die brengt ze bij elkaar door zijn daden, door de goede daden, brengt altijd die Dalit op zijn plaats. En dan is verbondenheid is nu, tussen het Bina, tussen de Bina en het lichaam. Ja, want Kimmer is Bina, is een hoofd, uit der de derde sfera van het hoofd. En de Dalit is de eerste van, van het lichaam, van geest. Dus als die, kijk nou als de Kimmer, als Bina, die krijgt dan zijn bina van de bina, echte bina, dat is nog de echte, echte chassadim van Gar, van, het, van de drie eerste sferoot. dat die trekt en die geeft het aan die Dalit, en Dalit is als gesed in het lichaam. Dat is wel maar goed, maar het is wel geset in het lichaam. Dan krijgt die Dalit, verkrijgt die chassadim, en die geeft ook verder naar de hele wereld. Dus dat is erg belangrijk überhaupt elke daad wat je doet, dat jij verbindt het met het hogere, niet ik wil iets geven, dat is 0,0, dat is niets wat je doet, natuurlijk als training, dat is wel goed, maar als je geeft het uit jouw eigen, alleen maar uit je eigen genegenheid voor iemand of voor iets, of een ja, uh, uh, sensuele gevoeligheid voor iets, dat is niets. Absoluut niets. Je gaat niet vooruit. Er wordt ook niet, ge, absoluut niet geteld wat je geeft. Ja. Alleen op die manier, wan je geeft, wanneer je geeft, wanneer je jezelf absoluut niet bijbetrekt, betrekt wat je geeft. Jij doet het, iets geeft op die manier alsof het absoluut, jij bent absoluut niet erbij betrokken. Jij doet het voor het besturingssysteem. Jij doet het om het hogere aan elkaar te verbinden. Die dal het met gimmel. Maar moet je weten, wat, van binnen moet je die in jezelf vinden die jouw dalet en jouw gimmel en die naar eigenschappen als het ware te verbinden met die van het ziel. Nou, en dat, is het, dat, is, dat is dan groei, geestelijke groei. En niet dat wij geven aan de mensen, we denken dat wij iets geven. En waarbij jij ook niet wil geven en jij doet het. En niet wanneer je wil geven en je doet. Dat is geen geven. Je wil niet. Ik bedoel, het, het is niet gegeven aan de mens om echt te geven. Je moet het goed weten. Anders is het een comedie. Als je denkt dat je kan geven, dan is het comedie. Maar jij moet vragen de schepper dat die als het ware van binnen helpt jou om te geven. Dat is geven. Dat is echt geven. Want je, wanneer je voelt, nee, ik kan niet geven. Dat betekent dat jij ten volle ervaart jouw kilim. En, de, en jij ervaart ook die Farao in jezelf. En je zegt, ben je gek? Te geven. Ja? Dat is een goede. Op dat moment zeg je tegen jezelf, oh, ik kan niet geven. Absoluut niet. En dat is een geweldige moment wanneer je zegt, ik kan echt, echt niet. En dan ga je vragen schepper als het ware. Dan ga ik help mij om nieuw overwinnen mijzelf en te geven. Oh, dat is een daad wat geweldig dat is. Vier. Uh, pagina pagina allef, heb ik dat niet gezegd. De rechterkolom, de 51 en de rechterkolom, de regel 4 van Hasulam. Ulefichach. Vedai lachon Lemezan lemezan, daleda. Ki dai five lachen. In tochalna lachazik Bezivuga Lemezan le meizan zez zeolazo. Velo tischluten, velo vachen haklipot, valken, lo zeifen avre, vachu alma. Fir Ulfichach, en daarom. Vedaar lachon, het is genoeg voor jullie. Lemezan da om elkaar te voeden. Zie je dat? Elkaar te voeden. Dus ook ook de dalle, de letter dalet, het voeden, de letter gimmel. Zie je hoe dat? Dus de letter gimmel moet net zo als een, zoals we hadden in even, toeval, even dat voorbeeldje met de moeder. De moeder heeft melk, ja? Moedermelk. Ja, en een kind wil een schreeuw, die, die, die wil eten, melk, ja, zuigling. Wie wil meer geven? De moeder wil meer geven. De moeder heeft ook een behoefte. Ze heeft melk. Zij moet het ook geven aan, aan baby. Ja of niet? Anders heeft ze, zij wil ook graag dat geven. Ze is het ook, zonder geven. Dan ze, ze heeft het dan last van al die dat, dat en een kind moet ontvangen. Hebben? Dus beide elkaar ook, dat we zeggen, een zuigeling en een moeder, beide elkaar voeden. Zo zijn ook die twee letters wat hij zegt in de zoger zegt. Jullie moeten elkaar voeden. Het is genoeg voor jullie dat jullie elkaar moeten voeden. Steeds, altijd, in alle tijden is het zo, dat die gimmer en Dalet elkaar moeten voeden. Het zit in het besturingssysteem. Het is ontwrikbaar systeem en daarom is ook in onze wereld dat rijk, iemand die echt rijk is die, moet, die wel voelt voel, wel rijk doet er wat voor rijkdom is als je uh, iets meer rijk dan een ander dan ben je rijk van een ander en dat betekent niet alleen in geld uitgedrukt, in materie dat betekent ook in de Torah in alles het is ook David, koning David had gezegd over zijn over zijn uh, leraar, die, die hem alleen maar twee letters had geleerd. En hij had hem de hele leven, hij was al koning geworden, maar hij had zijn hele leven hem ge ge geacht en genoemd mijn meester. Ja. Waarom? Zo is het ook voor, voor iedereen van ons. Dus dan ben je op dat moment als Gimmel En wie jij leert, is als het ware Dalet. En dan op een andere manier, op een andere les bijvoorbeeld, jij bent Dalit, en ander is gimmer. Dan moet je ook uh, toegeven dat jij Dalit bent op dat moment. Jij wil dat graag Dalit zijn, want jij voedt ook jouw leraar. Duidelijk? Jij voedt ook jouw leraar, absoluut. En ook precies hetzelfde is, ik doe het ook weer met Ari. Ja, daar is, uh, ik voed mij door hem, als het ware... En ook zijn ziel voed ik ook door mij door, door te leren. Ook zijn ziel wordt als het ware daarmee verrekt. Ja, duidelijk. Um, ki dai lachend, zegt die. Uh, want het is, nog een keer zeg die dan. Ki dai la, dai, vijf lachend, want het is voldoende voor jullie. Im na, wanneer jullie in staat zullen zijn. Leach hazik laat hem hem hem bij om jullie te versterken in, om jezelf te versterken in de zivug. Want eten en drinken is net als zivug. Ja, het is een, net als een samenvloeiing. In, ja, om um jullie te versterken in de samenvloeiing. kan je zeggen, in zivug. Le mezan, le mezan, zo. Om elkaar te voeden. We zullen uh, die sloten en dan zullen geen, maar geen haklipot en dan zullen en dan, uh, de onreine krachten zullen in jullie niet heersen. Door die vereniging, door die twee, als die gimmer en Dalet naast elkaar staan en elkaar. elkaar uh, uh, dus voeden, dan zullen de onreine krachten aan jullie niet heersen. Dan is de overdracht van het hoofd naar het lichaam bewaarborgd. Ja? En daarom zal ik de wereld door jullie niet scheppen. Waarom? Er bestaat bij jullie toch wel de mogelijkheid dat jullie uit elkaar komen. Natuurlijk moet het om. Ja, duidelijk. Want soms, soms is het wel. Uh, soms kunnen jullie bij elkaar zijn, maar soms kunnen jullie dat niet doen. Soms kan het door het toedoen van de mens, kan het soms zo zijn dat het uh, daar komt dan een schade, als het ware. No. En soms komt er wel correctie. Waarof overal waar schade is en correctie is, daarmee kan je niet iets volmaakts opbouwen. Dat is de hele strekking van die letters, van die krachten, van die uh, Waar hij het over hebt. En als wij kijken naar uh, ons schema, wat we hebben geleerd in onze handleiding voor de innerlijke zuivering en opbouw. En nu kijken wij naar, wat kunnen we naar wat kunnen we daar zien? Wie is dan die armzalige en wie is gever in ons schema van het. ...van de mens. We hebben twee. In de innerlijke mens hebben we twee. We hebben de innerlijke mens, ja of niet? Die verbonden is met de schepper. Ja, van binnen. Die verbonden is met de ware realiteit, ja. Die bedient zichzelf, die bedient zichzelf door een paar van uh, goede, van uh, waarheid en leugen. En yes, echt. Dat is dan. De uiterlijke mens die begint zich door een paar van lekker niet lekker, ja, Zoot, en bitter. Wie moet dan wie geven? Natuurlijk dat het arm dat de uiterlijke uh, uh, mens natuurlijk wil hebben niet over vlees. Spreken nooit over vlees in het in de Kabbalah moet je nooit denken aan vlees. Kan niet aan een mens denken aan zijn jas, ja, yes. kan je zeggen dat. Zijn jas is aardig. Ja, of zo. So, ga je niet, ook niet, praat, praat niet over, ja, over de kleding. Ja? So, ga niet over de kleding praten al, als over levende wees. Levende leven wees. Soms hoor ik het wel. Dat, soms doen ze dat. Men, Doet men dat wel. Maar, dus, dat de innerlijke mens moet die armzalige uiterlijke mens helpen. De uiterlijke mens, wat is de uiterlijke mens? Dat is de mens die. Dat zijn de wensen van de mens omwille van het ontvangen. Ja, dat is de armzalige, dat de mens die, dus de, de armoezaaier in de mens. Dat is de uiterlijke mens, dus de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is de, de, meest, de uiterlijke, de meest grove vorm. Dan, de, de, dan het geven omwille van het ontvangen. Er zijn vele variaties van geven omwille van het ontvangen. Dat is dan wel uitgekende vorm, meer uitgekende vorm van, eh, ik geef jou maar, om, om, maar ik wil dan terug iets ontvangen. Etcetera, etcetera. Dus allerlei vormen van uit, de uiterlijke mens, uiterlijke wensen van de uiterlijke mens, die, zijn, die is armzellig. En dan de innerlijke mens moet hem als het ware uh, geven op de manier dat die de uiterlijke als het ware zich aansluit, aan de innerlijke mens. Dus, dat die uiterlijke mens ook niet ontvangt, wil ontvangen voor zichzelf. Die, als het ware, die wil graag ontvangen, natuurlijk. Maar dat die zich aansluit bij, uh, bij de innerlijke mens. Nou, dat zijn dus die twee letters, Gim, Gimel en Dalet. Um, en nu de, de, de let, de rechterkolom, de regel 8 Ot bet, de letter bet. En we gaan daarboven naar de zoger de grondtekst van de zoger, Zelf, pagina nun alef, naar onze pagina, de eerste regel. Lamet zijn, Ot lamet zijn, Alat ot bet. Amrale, dubbele punt, ribon alma, naïcha kamech, le mevare vi twee alma, de vi bi mevarchan, lach le eila, witata, de eerste regel. Alat od bet de letter bet is binnengekomen. gekomen. Ze alay, zij zei tegen hem, dubbele punt, ribon alma, de meester, de meester, of heer, de meester van de wereld. Nae, ga kamech, het is goed voor jou, lemeware wie twee alma, om de wereld door mee te scheppen. De bi me gaan laag Omdat door mij worden gezegend. Van boven en beneden. Dus de bovenste werelden en wel een lagere werelden. Punt. Amarla kadosh Dubbele punt. Ha vadai wach avrei drie aima. De aad de shiruta, le Alma. Punt, twee, na de punt. Amarla kadosboru, de heilige gezegend is hij, zij, haar. Dubbele punt, dubbele punt. Ha, dus, wat uh, natuurlijk, wach, avrei alma, Door jou zal ik de wereld scheppen, zegt hij. We atten, heer Sheruta, lebewari alma, en jij zal de eerste zijn. Nee, jij zal be het begin zijn. beware alma, om de wereld te scheppen. Ja. Heb je de vraag? is eerste? Ja, nee, het begin. Het begin. Ja. We zien wel soms. In het Hebreeuws is één betekenis en in het Aramees is een andere betekenis. Het is zeer speciaal. In in hope that we zullen een keer met God's hulp. Ik hoop dat wij vanaf september ook het Aramees gaan ook leren in het Aramees. Net zoals so, so we het nu doen, maar dan pakken we ook het Aramees van de zoger erbij. Maar vanaf september, anders wordt het te veel voor ons um, in één jaar. Zullen we zien geweldige parallellen. Zullen we zien hoe dat zit, het innerlijke en uiterlijke, die twee talen. Soms is het absoluut, het, het absoluut tegenovergestelde betekenis. Dan zullen we zien echt geweldig hoe die twee talen met elkaar verweven zijn. En waarom zijn die beide helen. Um, nou, dat is dus de zoger. De grote tekst van de zoger. En nu gaan we naar Hasulam, ben, de rechter regel. De rechter kolom de regel negen. Lamet zijn, ot, lamet zijn. Zij Alat od bet. We De letter bet is binnengekomen. enzovoort. So zo voort. Do Niknasa od kin bet. De letter bet is binnengekomen. Punt. Amralo, zei zei tegen hem, tegen de schepper, dubbele punt. Ribon haulam, meester van de wereld. Tovle van echa, het is goed voor jou. Livro, elf. Wie et om de wereld door mij te scheppen? Ki vi me varchim, omdat in mij worden Gezegend. En gezegend zie je daar in het boek. Een lettertje B is aan de eerste woord. Het eerste. Er komt wel een lettertje M daarvoor. Maar het is alleen maar grammaticaal. Maar het woord is bracha. Zegening. Bracha. Het is kim warachim. Maar uh, kim wie warachim? Want door mij worden gezegend. Uh, wie, m'wrachim, omdat door mij zegent men jou, l'emala, twaalf ulematen, en beneden. Punt. Kie wie, hoe, vraga, hij zegt ons, die uh, Jude geeft ons wil, wie, wie is in mij, zegt hij, want in mij, nee, want, ki bet, sorry. Hier, de letter bed, hier bracha, dat is het woord voor bracha. Kijk nou, begint met een bed. Bracha, en bracha is de uitgang is hij, is vrouwelijk. En wij zeggen over de schepper, hoe noemen we de schepper? Baruch, de schepper is baruch, is manlijk. Is, hij is gezegend. En bracha is malgoed, vrouwelijk. Zij is gezegend. Ja? Dus bracha is vrouwelijk. Als wij zien dat de bracha betekent malgoed. Dat zij ontvangt zegeningen. En zij ontvangt dan zegeningen, geeft zij ook aan de kinderen. En kinderen zijn dan, zin, wie is dan de kinderen? Dat zijn bia, bria, tera, vasiya. En de zielen die daar zijn. En alles, alles wat leeft. En niet alleen daar, alles wat leeft, ah, Maar goed. van het zielot geeft aan alles wat leeft. Wat? Wie leeft? Bria, Sira, Sia yeah, met alle engelen die daarin zijn in die werelden. Ja, hele enorm veel engelen daar, talloze engelen zijn er. Krachten dus die ministers als het ware, verschillende plaatsen, verschillende functies hebben zij. En dan zielen van de mensen. En dan, uh, Shedim ook, uh, uh, heksen, alle, alle krachten bestaan. Alles, alles bestaat. Het is niet zomaar in de middeleeuwen dat ze dat. Natuurlijk, zij wisten niet hoe. Uh, ze en ze hebben allerlei beelden waarmee ze daar afschilderen, die uh, hel, Etc. Het komt omdat ze voelden dat wel, hoe dat, onder een, men voelt dat hel als het ware van binnen, al die krachten. Helse krachten als het ware. Maar het zit alles in de mens. Wel, natuurlijk. Maar al die krachten bestaan natuurlijk. Kijk, zes dagen werd de wereld geschapen. In zes dagen. In de zeven dagen was Shabbat. En natuurlijk waren er ook geschapen zielen die geen lichaam nog, die geen kans hadden nog gezien om in lichaam te komen. Lichaam betekent omhulsel. En daaruit werden heksen en allerlei dingen geschapen qua krachten. Natuurlijk kan je dat niet spreken voor mensen in deze, in deze tijd. Die voelen zich natuurlijk intellectueel en beschaafd. Ze denken dat het allemaal verhalen zijn. Maar natuurlijk al die krachten bestaan. Eén van de grote in de Talmud. Uh, Brachot. En ik had ook Talmud veel geleerd. Voordat voor ik Redding vond. Maar ook daar zit enorm veel dingen. Maar nu is het wel... Hij was een grote rabbi. En, en uh, hij zei ook uh, van, dat als een mens een, een fijnere ogen zou kunnen hebben, ja, echt uh, veel innerlijke ogen, dan zou de mens zien hoeveel wanneer hij loopt, hoeveel krachten in een vorm van, net als spoken, lopen voor hem. En de mens zou direct doodgaan van angst, van, van wat hij zou zien, wat allemaal voor hem loopt. Vooral s'avonds. <laughs> ja, of <hoor. laughs> ja, niet? Hoor je dat ja precies, s'avonds kan je dat echt zien, s'avonds kan je ze zien zelfs in, in lichaam, <laughs> ja, yeah? zelfs belichaamd kan je ze zien s'avonds, ze komen zelfs in lichaam van de mens maar ik bedoel, zo is geweldig, uh, zo is geweldig dat hij zelfs brengt een mooi verhaal, In, in natuurlijk het is alles geestelijk, maar moet je het zo zien. De, de grote rabbi die wat deed. In, uh, hij ging slapen. In de plaats waar hij gewoon... En hij ging slapen ergens. In. En voor zijn bed. Liet hij als het ware erg dunne fijnheid uh, En toch had hij met een wetenschappelijk inleg gehad hij natuurlijk. Hij had hij dan voor zijn bed even gestrooid. Een zeer fijn gemalen... Uh, zand, een zeer fijn gemaal, hè. hij wist wel hoe dat welke gradatie moest het zijn en ochtend stond hij op en hij zag daar net zoals een kippenpootjes hè. maar dat natuurlijk voor hem, voor de zou niemand zou dat andere zien, maar hij had de ogen daarvoor, om die kippenpootjes als het ware de pootjes van die van die wijzens die nog er zijn, om die wel te zien en die anderen zouden het niet zien Heel, want hij was getraind. In het geestelijke. Kon je het wel zien. Het like? is alles een kwestie van, van zichzelf in, in te stellen. Kijk nou wat bestaat in het Nederlands. Een uitdrukking. Wat de boer niet weet, eet hij niet. Klopt. Als iemand niet ervaart het geestelijke. Dan kan hij niets erover zeggen. Hij kan absoluut geen woord met hem over hebben. Like? Want hij ervaart niets. Ik ga ook niet zeggen op welk niveau dat gebeurt. Dat kan ik niet nog niet, niet over hebben. We zullen het leren straks in zogenaamde keren terug naar. naar uh, natuurlijk is het erg goed. Wat, is, wat je vraagt is er een goede. Natuurlijk, want hij, was, hij kon het zien. En hij kon zien wat voor, wat voor niveau dat was. Natuurlijk, het was natuurlijk geestelijke uh, inzicht, geestelijke, geestelijke uh, ervaring. Maar, en wat het bed betekent, bed is ook maar goed. Ja, als iemand ligt, ligt, op een bed. Het bed is dan, is het goed, is het net net allemaal goed van het siloet. En dan is het voor zijn voeten. Dat zijn dan die bia, de brija het wasia natuurlijk. En daar zitten dus die, die engelen, als het ware. En de mens is, is, aan de ene kant is de mens, als het ware, lager dan de engelen. Aan de ene kant, ja, want de mens heeft ook materie, ook materie. Grove. Aan de andere kant de, kant, de mens heeft zijn eigen oorsprong in adsiluut. Ja, dus, ja, goede vraag. Dus hij lag als het ware op een bed, hij lag, was in adsiluut, ja, als het ware. En hij kon dat allemaal zien. Uh, en volledig lag zo op een bed, zoals. Maar zo even tussendoor, dat jullie dat, dat, we dat ook gezien, dat. Uh, over, wat, waar waren we het over gehad? Waarom begonnen we daarover te spreken? Waarom begonnen we daarover te spreken? Iemand heeft nog een de draad. Nog. bijna een reine krachten. Oh ja, de engelen die in Bier leven. De, de, zij ontvangt, het uh, brachat, zij ontvangt alles. Precies, nou erg door. goed, zie, erg goed. Dus, erg goed, zie je dat, blijf, blijf bij. Doe er niet dat jij je onthoud, onthoudt, Gewoon moet je niet onthouden, gewoon zeggen. is dus inderdaad zo, so dat alles ontvangt van die mal goed. Daarom we hebben we ook gezegd, de mal van het silo, die voedt iedereen. Ook die krachten die, ook die, dus die, ook die, in de zesde dag, na de zesde dag, waren ook dus ge uh, zielen geboren, die geen lichaam hadden. Daaruit komen al die, die uh, wijzens die geen lichaam hebben. Maar wel een vorm van een omhulsel. eigenlijk. Ze hebben een soort van een omhulsel, maar ten aanzien van de mens is het net zo of zij helemaal geen lichaam hebben. En dat gebeurt s'nachts bij de mens, droomt soms over dat soort dingen. Want jouw ziel komt op een bepaalde plaats waar, treft aan, die treft aan ook, ook dat soort krachten. Maar eerst de pauze en dan zien we verder.